4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De avondklok opgeheven. Afgelopen weekend werd er nog wel gedemonstreerd. Maar dat gebeurde overwegend vreedzaam. Vorige week dinsdag schoot de politie in Charlotte een zwarte man dood. Volgens de politie was hij gewapend, maar zijn familie spreekt dat tegen. Zaterdag gaf de politie videobeelden vrij, maar die geven erover geen uitsluitsel. Vorige week was het twee avonden onrustig in Charlotte, ondanks de avondklok die meteen al was ingesteld. Ook daarna werd het uitgaansverbod genegeerd, maar grote ongeregeldheden zijn er niet meer geweest. In de VN-veiligheidsraad is de spanning over Syrië hoog opgelopen. Tijdens een spoedzitting zeiden Frankrijk en Groot-Brittannië... dat Rusland meewerkt aan oorlogsmisdaden van de Syrische president Assad. Ze doelden onder meer op de inzet van brandbommen in Aleppo. Rusland verweerde zich door te zeggen... dat die aanvallen gericht zijn op militanten en niet op burgers. Toen de Syrische VN-ambassadeur het woord kreeg... liepen de ambassadeurs van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië weg. Golflegenda Arnold Palmer is overleden. De Amerikaan wordt beschouwd als een van de beste golfers aller tijden. Zijn profcarrière begon in 1955 en hij was vooral in de jaren 60 succesvol. Hij won zeven majors, dat zijn de belangrijkste golftoernooien. Mede dankzij hem werd golf, destijds een elitesport, ook populair bij de gewone man. Palmer was verder een van de eersten die wist hoe hij geld kon verdienen met sponsoring en reclame. 40 jaar na zijn laatste toernooizegen behoorde hij nog altijd tot de grootverdieners in de golfsport. Arnold Palmer is 87 jaar geworden. Het weer... Vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 9 graden in het binnenland. Lokaal is daar kans op mist. Overdag af en toe zon en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Ja, voor mij.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 Set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause I'll tell Punk, don't give, give it to you. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Cause Punk, don't give it to you. You up, Uptown Funk you up, Uptown Funk you up, Uptown Funk you up, uh, I said Uptown Funk you up.